Op de markt groeit de komende jaren de werkgelegenheid door de vergrijst pensioen. En volgens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel komen daardoor duizenden banen vrij. Vooral laagopgeleide jongeren en jongeren zonder diploma krijgen zo een kans. Volgens de branchevereniging zijn jongeren zich er nauwelijks van bewust dat ze op de markt kunnen gaan werken. En daarom geeft, de voorlichting, geeft ze voorlichting op scholen. De CITO-toets krijgt twee concurrenten. Basisscholen mogen naast de centrale eindtoets van de overheid... die door het CITO wordt gemaakt, ook kiezen voor eindtoetsen Route 8 en IEP. Staatssecretaris Dekker heeft die methode goedgekeurd. Met de toetsen meet de school wat het taal- en rekenniveau van de leerlingen is... voor ze naar de middelbare school gaan. Dit jaar mogen scholen zelf nog weten hoe ze leerlingen testen. Vanaf volgend jaar moeten ze kiezen uit een van de drie goedgekeurde toetsen. Het weer, opklaringen vannacht, vooral in het noordoosten, kans op nevel of mist, morgen af en toe zon en het wordt een graad of elf. Dit was. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1034 hier op CFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Oveugen, uw hier voor de komende twee uur in het programma. Peaceful Radio Show 1034, zoals ik al zei. Twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. We beginnen met twee nieuwe cd's. Achter elkaar de eerste komt van Johans Lindstad, Midnight Roomba. En de volgende is Feedback Madagaskar. En dat is van het label Arc Music. En dat uh, wordt behelst door verschillende artiesten. Ik wens je heel veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio. Do not to him, let us win, let us win, let us win, let us win, let us win, let us win, let win, let us win, let us win, let us win, you baby until i air -e when's Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Baten moet met het NOS Journaal. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid... onderzoekt berichten dat een Nederlandse jihadist in het buitenland een bloedige aanslag heeft gepleegd. De aanslag werd gemeld via een Twitter-account... van terreurgroep Islamitische Staat... De Nederlander zou een zelfmoordaanslag hebben gepleegd in de Iraakse hoofdstad Bagdad bij het hoofdkantoor van de politie. In Mali zijn drie mensen overleden aan ebola sinds een klein meisje aan de ziekte bezweek. Het leek erop dat het bij dat ene geval bleef, maar dat is dus niet zo. De slachtoffers zijn een imam en twee mensen die contact met hem hadden. Andere mensen uit de omgeving van de imam zijn ook besmet. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is ontregeld na een overval in Breukelen. Daarbij werd geschoten op het parkeerterrein bij de McDonald's en op het treinstation. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Daarbij hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. De samenleving moet niet bang zijn voor ongelijkheid, vindt premier Rutte. Tijdens een lezing in Den Haag zei hij dat het huidige systeem van collectieve voorzieningen rigide is geworden. Rutte noemde als voorbeeld de kritiek op de decentralisatie van de zorg. Een patiënt kan in de ene gemeente wel bepaalde zorg krijgen...